zes uur. Het NOS journaal. Lislod Thomasen. Syriërs achter nieuwe grondwet. Oostenrijkse neuroloog boos op NRC-handelsblad en vuurmedisch centrum beëindigt project met Ronald Gipperd.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 Koelewijn schreef kort na het ski-ongeluk van Prins Frizo een artikel... waaruit kon worden opgemaakt dat de gevolgen wel mee zouden vallen. Ze zei dat die informatie van Tomé kwam. De schoonmakers en studenten die de, die de Universiteit Utrecht bezetten... blijven zeker tot morgenochtend 11 uur. De 40 studenten laten zich samen met zo'n 150 schoonmakers vannacht insluiten. Morgen organiseren ze nog een manifestatie. De schoonmakers begonnen vanmorgen een zogenoemde sit-in in de collegezaal. Tientallen studenten sloten zich bij hen aan uit solidariteit en om hun ongenoegen te uiten over de bezuinigingen in het onderwijs. De schoonmakers voeren al weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Het 15-jarige meisje uit Den Haag dat zaterdag dood op straat werd gevonden... is met meststeken om het leven gebracht, heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de familie is het meisje in de woning van de 25-jarige verdachte vermoord. De politie doet op dit moment nog onderzoek in het huis. De Hagenaar meldde zich zaterdagochtend zelf bij de politie. Het zou gaan om een voormalige jeugdtbser die al eens iemand heeft neergestoken. Hij zou nog behandeld worden bij een instelling voor forensische psychiatrie. De politie wil nog niets zeggen over de vermoedelijke dader. In Ede is een gravity spuiter aangehouden die voor 85.000 euro schade aan treinen heeft veroorzaakt. De verdachte van 33 had het vooral gemunt op treinen van Connection die rijden tussen Ede en Amersfoort. Ook NS-treinen werden door de man beklad. Er werd al sinds augustus naar de gravity spuiter gezocht. De politie kwam de man op het spoor door beelden van bewakingscamera's die in de treinen van Connection hangen. De Nederlandse helikopter, die begin vorig jaar na een evacuatiepoging in Libië achterbleef, komt terug naar Nederland, heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De linkshelikopter kan niet meer worden ingezet. Het toestel is overgebracht naar de Libische hoofdstad Tripoli. De helikopter wordt over zee naar Nederland vervoerd en hier tot schroot verwerkt. Een project van schrijver Ronald Giphart in het VU Medisch Centrum is stopgezet. Giphart liep in een witte jas mee met doktoren op de afdeling cardiologie...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 ANB-verkeersinformatie. Ah, nee, er staan 12 files. Ze zijn niet al te lang door de voorjaarsvakantie in het noorden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg loopt het nog vast tussen Best en Moorgestel over 5 kilometer. Er gebeurde daar aan het begin van de spits een ongeluk. De rijstroken zijn alweer een tijdje vrij. Het loopt daar nog wel behoorlijk vast op de N2, de randweg van Eindhoven... richting Den Bosch. Tussen Veldhoven en Knoopend Batadorp staat 5 kilometer file. Op de N201 Haarlem-Aalsmeer staat in beide richtingen 2 kilometer bij Hoofddorp. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar helemaal dicht. Oh, dag Frans. Jij belt vast over de verhuizing, wanneer we moeten helpen. Zit je er al? Erkende verhuizers? Zijn je ook al? Zorgeloos verhuizen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 Lucella Carasso. Goedenavond, 6 minuten over zes. Je hoort het niet vaak. Een inbreker die zelf de politie belt vanuit het huis waar hij heeft ingebroken... omdat hij bang is voor de bewoners. Dat is gebeurd in Utrecht. Straks meer. Eerst de Nederlandse Waterschapsbank, want die geeft de noodleidende woningcorporatie Vestia een lening van 1,7 miljard euro. Door deze lening kan de corporatie een deel van de risicovolle derivaten die ze hebben omzetten naar gewone leningen. Gertjan jan Dennekamp volgt deze zaak. Gert-Jan, er gloort dus weer een beetje hoop voor Vestia. Ja, dat klopt. Het uh, risico voor de corporatie is nu een stuk kleiner... zei een woordvoerder van Vestia uh, zojuist. Met deze lening wordt inderdaad een deel van die uh, derivatenportefeuille... omgezet naar gewone leningen, tegen een vaste maar hogere rente. En tegelijkertijd houden ze ook nog wat geld over... om eventueel voorbereid te zijn op uh, nieuwe tegenslagen. En die derivaten, dat was een financieel product... waarmee de corporatie zich indekte tegen een rentestijging... Maar het probleem was, de rente ging niet omhoog, maar naar beneden. En daar had de coöperatie niet goed over nagedacht. Dat betekende dat banken ineens extra stortingen eisten. En die had de coöperatie niet. En daardoor stapelden de problemen zich steeds verder op. En op deze manier wordt het probleem dus een klein beetje opgelost. Ja, en kost dat extra geld voor Vestia? Nou ja, euh, nee. Want het probleem was nu zo groot dat Vestia al her en der overal garanties had moeten sprokkelen... om uh, uh, die extra stortingen bij de bank mogelijk uh, te maken. Uh, ze moeten wel een hogere rente betalen, maar ze weten nu ook waarvoor. Het is gewoon een vaste, lopende rente. Voor meer veiligheid. Hoger. En dat is, uh, daar zitten geen fratsen en, en, en versierseltjes aan. Het is gewoon heel recht, recht aan lening nu. En ze zijn hiervoor uitgekomen bij de Waterschapsbank. Daar hebben ze, ken ik, een hoop geld in kas... En die hebben vertrouwen dat dat weer terugkomt. Ja, blijklijk wel. Het gaat er inderdaad om de Nederlandse Waterschapsbank. Dat is een bank voor de overheidssector. En die komt hier dus uh, te hulp. Want de problemen zijn niet alleen bij Vestia heel erg groot. Die kunnen ook in de hele sector en zelfs bij de overheid groot worden. Omdat... Als Vestia omvalt, corporaties moeten bijspringen. En als die dat niet kunnen, dan moeten gemeenten bijspringen. En als die dat niet kunnen, moet de Rijksoverheid bijspringen. Dus in de hele keten zouden grote problemen zijn. En um, ja, de producten die Vestia had waren ook niet helemaal niks waard. Dus uiteindelijk hebben ze een zakelijke overeenkomst weten te bereiken. De waterschapsbank wil er overigens verder niks over zeggen... over deze hele deal, omdat ze niet over klanten willen praten. Maar Je noemde net die andere woningcorporaties. Als het mis zou gaan, zouden die bijspringen. Dat is nu niet meer nodig? Nou, dat is misschien nog nodig... als de problemen nog weer groter worden. Als die rente nog verder daalt... en Vestia met die buffer die ze nu hebben van 500 miljoen... Eh, niet uit zou kunnen... Ja, dan kan het best weer zijn dat iedereen naar die corporaties gaat kijken. Een deel daarvan zegt, we willen best garant staan voor Vestia. Maar als het dan echt misgaat... Ja, dan moet eigenlijk de hele sector... alle corporaties in Nederland de schade dragen. En niet alleen wij. Want dan ja, nou lopen we ook nog een risico... dat we twee keer de rekening mogen betalen. Daar hebben we geen zin, voor, uh, geen zin in. En daar werkt het ministerie nu samen met die corporaties aan... om een mogelijkheid om als een soort achtervang... toch nog achter Vestia te kunnen staan. Gert-Jan Dinnenkamp was dat. Wikileaks heeft duizenden e-mails in handen. Die zijn afkomstig van het bedrijf Stratfor. Dat is een soort private inlichtingendienst die geld uh, geeft aan informanten. Zo is het verhaal. Uh, informatie weer doorverkoopt aan bedrijven. Defensiespecialist Coco Lijn van instituut Klingendaal. Goedenavond, Co. Goedenavond. Ja, heb jij een beetje zicht op wat voor inlichtingen dat zijn? Um, nou, beperkt. Je kunt kiezen voor een abonnement en dan betaal je blauw aan uh, dat soort inlichtingen... Uh, je krijgt het ook wel eens een tijdje gratis, omdat ze je lekker willen maken met dat soort uh, strategische informatie. En als je helemaal niks doet, dan word je eigenlijk toch nog gestolkt met al die informatie. En dan krijg je elke dag een e-mail waarin ja, wat, wat vrijblijvende informatie staat, waar ik in ieder geval niet van de stoel van val. Nee, en hoe verzamelen ze die inlichtingen? Um, uit die leaks blijkt wat je eigenlijk al een hele tijd vermoedt. Ze hebben een uh, geweldige hoeveelheid informanten in dienst. Sommigen betaald. Ik denk ook oud inlichtingenmensen. Ik denk ook mensen die actief in dienst zijn. En die uh, betaald of onbetaald, maar zeker ook het eerste, uh, dus inlichtingen verschaffen. Dus het is een enorm groot netwerk waarin geïnvesteerd mo wordt. Moet je dan aan diplomaten bedenken, denken bijvoorbeeld? Um, als je alle e-mails zou doorploegen, denk ik dat je ze tegenkomt. De indruk die ik nu al heb uit de eerste files is... ja, ook die mensen uh, leveren inlichtingen. Nou, en wa waarom willen bedrijven die informatie hebben? Zodat ze beter zaken kunnen doen in bepaalde landen? Ja, er is duidelijk een geopolitiek doel. Sommige bedrijven die zeggen, nou, ik wil in Pakistan zaken doen of ik wil in Afrika zaken doen. Kunnen jullie voor mij uitzoeken? Kunnen jullie een soort forecast voor me maken? Drie jaar bijvoorbeeld vooruitkijken. Wat de politieke toestand in dat land zal zijn. Uh, misschien zelfs ook wel tegen corruptie aan. Wat zijn de mensen die omgekocht moeten worden om uh, zaken te doen in bepaalde landen. Dus je kunt op maat gesneden intelligence adviezen vragen aan, uh, aan, aan, aan dat bedrijf. Nou, er wordt ook gesproken over een, een band met de inlichtingenwereld. Uh, denk bijvoorbeeld aan de CIA. Is dat aannemelijk dat zo'n bedrijf samenwerkt met de CIA? Ja, dat zou het geval kunnen zijn. Ik wil er niet te veel over speculeren, maar het zou zelfs niet helemaal uitgesloten kunnen zijn dat het voor uh, in bepaalde opzichten als een soort, soort frontorganisatie of mantelorganisatie van de CIA weer fungeert. Um, die die aanwijzing heb ik nog niet, maar dat is in de inlichtingenwereld niet ongewoon, hoor. Dat, uh, dat men bepaalde informatie laat lekken via Stratfor bijvoorbeeld, om, omdat ze het zelf niet kunnen doen, maar dat eigenlijk toch op de een of andere manier aan de buitenwereld duidelijk willen maken wat ze weten. En verwacht jij nu, als al die mails openbaar zijn, dat daar nog hele schokkende dingen in staan? Um, nou, ja, dat denk ik wel. Er zullen namen onthuld worden van mensen die, die hoge functies bekleden. Uh, journalisten die bij gerespecteerde kranten werken... en die plotseling uh, op, uh, verbindingen blijken te hebben. Hetzij als mol, als informant van Stratfor... of weer juist betaald worden voor bepaalde informatie. Dat zijn altijd buitengewoon pijnlijke dingen. Coco dank voor jouw toelichting. De nieuwste onthullingen dus van Wikileaks. Dan Duitsland, een meerderheid van de bondsdag, heeft zojuist voor het tweede noodfonds van 130 miljard euro aan Griekenland gestemd. Bondskanselier Merkel deed een oproep aan de leden om het pakket te steunen. Ze voegde daar wel aan toe dat er een kans bestaat dat het reddingsplan niet slaagt. De voor Griekenland liegende weg is lang en er is waarlijk niet ohne risiken. Dies gilt ook voor de van des nieuwe programms. Een honderdprozentige erfolgsgarantie kan niemand geven. Nee, een 100% garantie op succes kunnen wij niet geven. Al dus Merkel, dat kan niemand. Correspondent Wouter Meijer. Uh, Wouter, als dat risico uh, toch enigszins aanwezig is... Hè, waarom neemt ze het dan toch? Ja, omdat het gevaar als je het niet doet, veel groter is. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, zegt Merkel... is dit eigenlijk het enige alternatief. We moeten de euro houden, alle landen moeten erin blijven... en alle andere wegen die leiden tot onberekenbare risico's. Dat was steeds haar argument, dat is het ook nog steeds... maar het wordt langzamerhand natuurlijk wel een beetje schamel... Uh, als enige argument. Voorlopig volgt wel een grote meerderheid in de bondsdag die argumentatie zoals verwacht. He, behalve haar eigen regeringspartij, het CDU-CSU... en de liberale FDP heeft ook het overgrote deel van de SPD... en de Groenen ervoor gestemd. Niet, zeggen ze daar altijd hard bij, omdat ze het beste met Angela Merkel voor hebben. Maar uh, gewoon omdat ze willen, dat de euro blijft bestaan, dat de eurozone bijeen blijft. Vandaar toch een soort nationale eenheid in de bondsdag. Alleen de partij die linker heeft er tegen gestemd. Ja, je zegt voorlopig steunt de meerderheid haar. Het is nu eigenlijk al duidelijk dat er weer extra geld bij zal moeten vanuit Europa. Je, je achterkans niet zo groot dat er dan weer zo'n grote meerderheid voor is? Nou ja, dat moet later deze maand nog blijken. Of misschien in maart als er gestemd wordt over het ESM. Het permanente noodfonds. 11 miljard euro zou Duitsland daar dit jaar aan moeten betalen. 11 miljard vor, volgend jaar. Daar is wel veel verzet tegen. Er wordt ook steeds gedaan... Dat is natuurlijk moeilijke punt, omdat er steeds gedaan wordt alsof dit het laatste reddingsplan is dat we de Grieken nog toewerpen en aan de horizon komt er dan toch steeds een nieuw fonds een nieuw plan, dat dan weer de ultieme oplossing moet bieden. Dit was nu de zevende keer dat de Bondsdag zo'n pakket moest goedkeuren het zal nu heel erg van de ontwikkelingen in Griekenland afhangen, of men dat blijft geloven Merkel zegt dat ze het volste vertrouwen in heeft, maar de skepsis groeit bijvoorbeeld afgelopen weekend was er voor het eerst een minister uit haar eigen kabinet, die heeft gezegd dat Griekenland beter af is buiten de euro, iets wat natuurlijk heel veel mensen ook al vinden maar wat er nu toe vloeken in de kerk is als je dat in het kabinet van Merkel zegt. En het is steeds minder populair bij de bevolking. De beeld had gisteren een peiling waaruit bleek dat 62% van de Duitse bevolking tegen deze beslissing zou zijn. Als die in het parlement zouden zitten, 62% zou tegen hebben gestemd. De politiek komt daardoor natuurlijk wel steeds verder af te staan van de gewone mensen. en De verleiding voor veel politici wordt ook steeds sterker om uit populistische motieven of als er ergens weer regionale verkiezingen komen. De volgende keer gewoon tegen te gaan stemmen. Meijer, dankjewel voor jouw bericht uit Berlijn. Bijna 90% van de Syriërs heeft voor de nieuwe grondwet gestemd. Maar wat schieten de Syriërs daarmee op? Daar spreken we straks over. Hoe stopt de weg Wijnand Zwaan? Voor het algemeen valt het erg mee. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog wat meer vertraging dan gebruikelijk. Tussen Best en Moorgestel staat 4 kilometer file. Het had te maken met een ongeluk. De weg is vrij. Het loopt daar nog wel behoorlijk vast op de N2 richting Den Bosch. Voorknopend Batadorp staat 4 kilometer. En de N201 haarlem Meer in beide richtingen bij Hoofddorp nog 2 kilometer file. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso. Een inbreker die zelf de politie belt. In Utrecht is dat gebeurd. Bernard Jens van de politie, goedenavond. Goedenavond. Vertel, wat was er aan de hand bij u in Utrecht? Nou, vanmorgen wij, uh, werden wij gebeld door een inbreker... die vertelde van jongens, kom, ons ha kom alsjeblieft halen... want ik heb me opgesloten in de badkamer. Uh, hij had daarvoor ingebroken in een, in een huis. Uh, was overlopen door in ieder geval één bewoner, maar die maakte een andere bewoner wakker. En samen gingen ze achter de inbreker aan. En die dacht, dat gaat niet goed. Dus uh, ja, die heeft ze verschanst in de badkamer. En vervolgens snel de politie gebeld. En, en waarmee kwamen ze achter hem aan? Want hij was, ken ik, wel een beetje bang geworden. Ja, nou, ze hadden nu niet eens wat uh, in hun hand. Maar hij was zo geschrokken dat hij overlopen werd. Hij dacht van, dat gaat niet goed. Hè. Ze hebben natuurlijk wel wat naar hem geroepen, want ze waren natuurlijk boos dat hij uh, in hun woning was. En vervolgens uh, nou ja, dacht hij... Uh, dit gaat niet goed en heeft hij zich opgesloten? Dat klinkt... uh, Ja, heel goed. Het, ja. <laughs> het klinkt alsof dit zijn eerste inbraak was. Nou ja, ik denk dat hij er niet bij stilgestaan heeft. dat er ook een mogelijkheid bestaat dat je gewoon uh, gepakt wordt en dat mensen je kunnen zien. Dus, uh, Want wat hij, voor hij huis was, was het? Ik geschrokken. Was het een studentenhuis? Ja, het is een huis waar in ieder geval meerdere mensen wonen, dat klopt. En, en een van die studenten of een van die bewoners die werd s'nachts wakker. Die, uh, of vanmorgen vroeg moet ik zeggen, die hoorde wat gestommel. En die ging euh, kijken, maar die dacht, ja, weet je, helemaal alleen is misschien ook niet goed. Die maakte nog een medebewoner wakker. Ja, samen zijn ze gaan kijken, toen ze ze die inbreker. Ah, ja, en hij heeft zich opgesloten in de badkamer en heeft u hem toen ontzet? Nou, kijk, wij zijn natuurlijk daar naartoe gegaan en uh, we, hebben, we zijn in gesprek gegaan met uh, die bewoners. En uiteindelijk hebben we natuurlijk die inbreker meegenomen en die uh, kon zijn verhaal nog eens even bij ons op bureau uh, dunnetjes over doen. Want hij zat nog steeds in de badkamer toen, hij, uh, toen u kwam, of de politie ja. kwam? Dat klopt. Ze hield hem ook in de badkamer vast, dus hij kon ook niet verder meer. Maar uh, hij vond het ook prima, hoor. Hij was echt in afwachting van de politie. <laughs> en had hij had nog wat bij zich in die badkamer? Had hij al iets nee, gestolen? En... Nee, hoor. Helemaal niks meer. Daar was hij nog niet aan toegekomen. Goed. Nou, er zal nog lang om gelachen worden, denk ik, bij de politie. Absoluut. Bernard Jens, dank u wel, van Utrecht. Graag gedaan. Dan gaan wij naar de juichende reacties in Iran. Vanwege de eerste Oscar voor een Iraanse film. De film A Separation won vannacht in de categorie beste niet-Engelstalige film namelijk. De Iraanse regisseur Farhadi maakte een indringend drama over een man en een vrouw. Ze liggen in scheiding en worstelen met de Iraanse maatschappij. Oh, ja. Wat geluiden uit de film. Sharogh Hesmat Manesh is geboren in Iran. Hij is docent culturele en maatschappelijke vorming in Amsterdam, de Hogeschool... en kent Iraanse films goed. Goedenavond. Goedenavond. Bent u verheugd over deze Oscar? Ja, zeker. Ik ben uh, zeer verheugd. En ik ben blij dat uh, Farhadi heeft prijs gewonnen. Dat is een erkenning voor de uh, laatste 30 jaar van Iraanse cinema... Want wat laat deze film ons zien van Iran? Wat maakt hem zo bijzonder? Nou, wat hij eigenlijk heel bijzonder maakt, is eigenlijk is geen pathetische film. Het is geen film die uh, uh, kinderen een hoofdrol hebben. Dat is een film waarin vrouwen en mannen eigenlijk uh, in een stedelijke omgeving uh, uh, uh, gezien worden... En en alledaagse problemen van een stel, een jonge stel, die ambitie hebben... ...maar toch niet kunnen waarmaken wegens maatschappelijke omgeving... ...wegens uh, uh, samenleving waarin eigenlijk zij in gevangen zitten. En wat het interessant is aan die film is dat de rol van die vrouw Simin, ...dat is de vrouw van Nader. En uh, zij wil het graag eigenlijk... Uh, ...weg van het uh, samenleving en Nader probeert haar te overtuigen dat ze in Iran moeten blijven. Wanneer, uh, waarom wil ze eigenlijk weg? Ze zegt nou, wat wij gedaan hebben in Iran, het lukt ons niet om hier te blijven zoals wij zelf graag willen zijn. En de spanningveld waar ze in terechtkomen tussen man, vrouw en de dienstmeisje... ...die op een gegeven moment voor de vader van Nader moet eigenlijk zorgen... Kom, komen ze in het probleem waarin deels van het hele film eigenlijk gaat over het waarheidsgehalte van uh, uh, dienstmeisje die zwanger was en op een gegeven moment abortus heeft gepleegd. Ja. Maar durft ze niet zeggen eigenlijk dat ze uh, abortus gepleegd heeft omdat hij bang is van eigen man en tegelijkertijd maatschappelijk niet toegestaan is. Dus het snijdt een heleboel maatschappelijke <tacht> thema's aan. Kon, kon deze film zonder uh, problemen gemaakt en vertoond worden in Iran? Nou, in Iran is eigenlijk... de film heeft niet zoveel aandacht gekregen. Ze hebben niet zo lang laten ze eigenlijk verko uh, vertonen. Ze hebben wel... Uh, in Iran hebben ze wel... deels van de... Uh, mm, uh, van de Iraanse regering... hebben ze wel eigenlijk... wel positief tegen uh, de film... en stonden ze wel deels weer niet. De hervormingsgezinde uh, mensen van de staat... hebben ze wel uh, gezegd... nou, dat is een goede film. We moeten wel juist... ...dat soort film laten in Iran maken. Maar conservatieven waren niet blij met de film... ...omdat ze... ...dat ze... ...nou ja, de rol van de vrouw is niet eigenlijk wenselijk. Dat is te zelfstandige rol. En tegelijkertijd zij wil weg van Iran. Ja. Wij willen eigenlijk uh, dat soort type mensen liever niet in beeld Jezus hebben. In Iran blijft. Ja, nu is er ook veel vreugde over de Oscar in Iran. Dus nu zal de aandacht ontzettend toenemen daar voor de film. Het is natuurlijk een Amerikaanse prijs. Je zou net zo goed kunnen denken dat ze daar helemaal niks van moeten hebben in Iran. Of is nou, dat een her, vooroordeel? Geziende, her, voor hebben ze wel gejuicht... maar de conservatieven zijn niet blij met die prijs... omdat ze in verlegenheid worden gebracht. Om, en Farhadi ook heeft aangegeven... Uh, tijdens de uitreiking van prijs dat uh, mijn volk, Iranse volk, dus Iranse mensen, zijn eigenlijk op zoek naar dialoog. Maar helaas, de uh, schaduw van politiek is zo groot in mijn land dat uh, dat soort uh, uh, uh, geluiden minder gehoord wordt. Nou, De film heeft nu in ieder geval een Oscar gekregen en daarmee natuurlijk veel aandacht. Sharoch Hesmat Manesh, ik dank u wel ja. voor uw reactie op dat nieuws. Alsjeblieft. Goedenavond. Dag. Dag. Van de Iraanse film gaan we naar Syrië, want in Syrië is vandaag de nieuwe grondwet aangenomen met 89% van de stemmen. Dat heeft de staatstelevisie bekendgemaakt. In die nieuwe grondwet staat onder meer dat er verschillende politieke partijen worden toegestaan, naast die van president Assad. Iba Abdo komt uit Syrië, zij is gevlucht met haar ouders toen ze 13 jaar was, studeert nu politicologie hier. Goedenavond. Goedenavond. En 89% heeft voor de grondwet uh, gestemd. Wat, wat zegt ja. dat cijfer u? Dat uh, verbaast me eigenlijk dat het geen 99,9% ja. is. Dat zijn we gewend hè, in de afgelopen jaren van het Syrische villenzium Dat uh, de absolute meerderheid voor, de, voor, voor in het gelijk van het president stemt. Uh, in werkelijkheid betekent het niet... We hebben hier te maken met een uh, totalitair repressief regime die steunt op de propaganda en moordmachine om het land uh, te regeren. Dus uh, het gaat niet om de wet, het gaat om de implementatie van de wetten. Uh, en uh, nou ja, enkele maanden geleden is het noodtoestand afgeschaft. Maar we zien dagelijks weer dat mensen op straat uh, dood worden geschoten omdat... ze uh demonstreren en dat huizen worden gebombardeerd. Dus in werkelijkheid hoeft het helemaal niks te betekenen. Eigenlijk. Nee. Nu, nu heeft u veel familie in Syrië. Weet u of zij gestemd hebben en ook wat ze gestemd hebben? Uh, nou, mm, eerlijk gezegd ben ik vandaag niet in staat geweest om contact op te nemen met familieleden. Uh, er zullen ongetwijfeld mensen voor of tegen hebben gestemd. Maar de, in het algemeen nou ja, kan worden gezegd dat in tegenstelling tot Egypte en Tunesië... zijn er in Syrië verschillende etnische en religieuze bevolkingsgroepen. En Syrië dus maakt ook gebruik van, van hiervan om zichzelf sterker te maken. Dus het, het, de uitslag van deze referendum is dan ook het resultaat van de volgende formule. 40 jaar toegepaste verdeels, verdeel- en heerspolitiek plus een sterke propagandamachine plus het werk van inlichting en veiligheidsdiensten. Deze drie factoren maken dat mensen stabiliteit prefereren... boven politieke turbulentie. Want, want uw dus, familie is, is christelijk, heb ik begrepen. Is, kan dat ja. een reden zijn uh, om voor Assad te stemmen? Is dat iets wat u zou kunnen begrijpen? Dat... Het kan een reden zijn, eh, en dat is inderdaad dat is ook volkomen begrijpelijk. Niet alle christenen zijn met het Assad, dus we, we moeten dit generaliseren. Maar in het algemeen is het wel zo dat de minderheden, maar er zijn ook droesla, er zijn ook hè, de, de, de verschillende groepen uh, die uh, uh, bang zijn en die. ...worden gemaakt voor het onbekende. Hè? Want Assad heeft meerdere malen ma ma ma gezegd... Dat, uh, nou ja, ...of ik of chaos. Dus uh, ze zijn bang voor, uh, voor uh, het onbekende. En dat is een onterechte angst, uh, volgens mij. Dit is een angst die al 40 jaar is ingeboezemd ...in de hoofden en de harten van de mensen... ...en die ze uh, niet zomaar uh, weg kunnen doen. Dus het is te begrijpen eigenlijk dat mensen bang zijn... ...voor, voor, voor, voor, voor verandering. De verandering. Ja. Maar uh, aan de andere kant denk ik van ja... Uh, kijk wat er is, is, gebeurt. Is, kijk wat er gebeurt inderdaad. Uh, en bovendien, de, de, de nieuwe constitutie dat is gewoon volledig ondemocratisch. Uh, de, de macht is geconstitueerd in de handen van de president. Er is geen sprake van checks en balances. Uh, de president heeft de macht om het parlement te ontbinden wanneer hij maar wil. Hij benoemt de ministers uh, zelf en hij kan wetten ongeldig uh, verklaren wanneer hij dat wil. Dat staat, in, uh, ja, ja. dat staat in de nieuwe grondwet. En die is dus vandaag aangenomen. 89% van de stemmen. Ja. Dank voor uw visie daarop, Iba Abdo. Hartelijk dank. Vanuit, uh, vanuit Nederland. Maar zij komt dus uit Syrië. Student Politicologie hier. Daarmee is een einde gekomen aan dit Radio 1-journaal voor deze avond. Ik wens u een goede avond en ga naar Joost Eertmans, WNL-avondspit straks. Joost. Mezella, goedenavond, uh, hier vanuit Capelle aan Dijssel uh, komen we met avondspits... over de visie van Piet van Schijndel. Piet van Schijndel is bestuurder van de Rabobank... en hij zegt dat de huizenprijzen in Nederland veel te hoog zijn. Maar hij zegt, daar kan wel 10% vanaf, moet hij zeggen. Want de Rabobank, waar hij bestuurder dus van is... die heeft ongeveer 50% van de hypotheken die in Nederland verstrekt zijn. En waar ook nog eens een keer, denk ik... veel stevige bonussen mee verdiend worden door bankmedewerkers. En dan moeten wij, zeg maar, de huizenbezitters daar dus voor gaan bloeden... Dat vind ik nogal raar. Ik dacht het niet, meneer Van Schijndel. We gaan erover praten over dit fenomeen dat de bank ons gaat opdragen als huisbezitter... om maar de verkoopprijs te verlagen. Terwijl de bank er zelf toch een heleboel aan heeft bijgedragen. Ik zeg dus zometeen, de Rabobank heeft boter op zijn hoofd. En misschien kan je Rabo ook vervangen door andere banken. Maar we praten dus over pleidooi in het Financieel Dagblad van, van Piet van Schijndel. Eh, 0800 1121. Bent u zelf huisbezitter en heeft u daar ook geen zin in? Of denkt u nee? Dat is wel een manier om de zaak los te breken op de huizenmarkt. 81121 21 of hekje WNL, hekje Eerdmans. De Rabobank heeft boter op zijn hoofd. We gaan erover praten. En er komt al binnen Bas Hendrix twitter nu. Eerdmans, die man heeft geen boter, maar haar in zijn hoofd. Ja, zo kan het. Of boter in zijn hoofd. Zo kan het ook. Rabobank dus. Zometeen, we gaan erover praten. Eh, bij Avondspits, direct na het NOS Journaal. Tot zo.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 Radio 1, het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Mariette Hamer stelt zich niet kandidaat... voor het fractievoorzitterschap van de Partij van de Arbeid. Hamer zegt dat er nu genoeg kandidaten zijn. Eerder zeiden Martijn van Dam, Diederik Samson... Ronald Plasterk en Nebahat Albayrak fractievoorzitter te willen worden. Voor Hamer is het belangrijk dat een vrouw zich heeft gemeld. De termijn waarin fractieleden zich kunnen melden... voor het fractievoorzitterschap sluit dins morgen om 12 uur.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 En de schoonmakers en studenten die de Universiteit Utrecht bezetten... blijven zeker tot morgenochtend 11 uur. De 40 studenten laten zich samen met zo'n 150 schoonmakers vannacht insluiten. Morgen organiseren ze nog een manifestatie. De schoonmakers voeren al weken actie voor betere arbeidsvoorwaarden. De studenten sloten zich bij hen aan uit solidariteit... en om te protesteren tegen de bezuinigingen in het onderwijs. Tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert Vanuit het westen trekt de komende uren een regengebied over. En het is vooral lichte regen wat er valt en in de loop van de nacht wordt het weer droog. Wel kunnen er aan zee mistbanken ontstaan en het koelt niet verder af dan een graad of zes. En dan morgen. Het wordt een nevelige dag met aan zee mogelijk nog steeds mist. Verder blijft het bewolkt, maar wel droog en het wordt 11 graden. En de dagen erna is de bewolking ook prominent aanwezig. Maar in de loop van de week ziet het er wel naar uit dat de zon... Iets meer ruimte gaat krijgen. Het blijft voorlopig ook erg zacht met maxima rond 11 tot 12 graden. ADW verkeersinformatie. De avondspits is zo goed als voorbij. Er staan nog een paar korte files op de A2 van Eindhoven naar Den Bos, bij best west 3 kilometer. A 27 richting Breda bij de brug bij Gorkem 2. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel vijf kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Loopt daar dan nog wel behoorlijk vast op de N2 van Maastricht naar Eindhoven, voor Batadorp. drie kilometer. Dit is Radio 1 WNL Avondspits Joost Eerdmans. Rabobank heeft boter op zijn hoofd. Goedenavond, verkeer van rechts tijdens de leukste avondspits van Nederland. Tot 7 uur kunt u meediscussiëren over de hoogte van uw onroerend goed. Bel WNL 0800 1121. Rabobankbestuurder Piet van Schijndel heeft de knuppel maar in het hoenderok gegooid. De huizenprijzen zijn structureel veel te hoog en moeten worden gecorrigeerd. Huizenbezitters nog verder afknijpen via de rente, dat ziet hij niet zitten. De verkoopwaarde zal drastisch moeten dalen. Schijndel heeft gelijk dat de huizenmarkt vastzit in een megabubbel. Iedereen ziet dat de huidige prijzen het vastgoed niet meer vertegenwoordigen. Sommige huizen gingen bijvoorbeeld al drie keer over de kop. Maar is dit niet een heel opmerkelijk pleidooi vanuit de bankensector? Jarenlang hebben de banken samen met makelaars de huizenprijzen opgejaagd. Consequent heeft ook de de Rabobank meegedaan aan de red race van veel te hoge hypotheken verstrekken, die niet hoefden te worden afgelost. En nu huilen dat de prijzen zo hoog zijn geworden, is op zijn minst hypocriet. Wel weer 081121. Ja, Rabobank heeft dus boter op zijn hoofd. Wat vindt u ervan? 081121 of Twitter mee? Medestander PAF zegt alleen in Nederland wordt de huizenprijs opgedreven door onszelf. Wij subsidiëren deze waanzin met de hypotheekrenteaftrek. Nog een keer zegt hij hetzelfde. Wilbert Kolen zegt waar bemoeit hij zich mee? Dan ook 10% van het hypotheekbedrag af. De klanten van de banken mogen het weer betalen. Eens voor. Jan de Jong zegt hashtag WNL bankmethode. Huis opgeklopte overwaarden, particuliere hebzucht kweken, bankproduct bieden, bankaire bonuszucht realiseren. Even een 1, 2, 3'tje. Hosta Siboldiana zegt wie bij de Rabobank een hypotheek wil, wordt vaak betutteld en weggestuurd. Ze hebben de regels verscherpt. En nu die wijsvinger weer. Ja, daar gaat het over. We zijn alweer een stuk of twee, een aantal tweets die komen nog binnen. U kunt meedoen. Hashtag WNL, Hashtag Eerdmans. De Rabobank heeft dus boter op zijn hoofd, zeg ik. De eerste beller is Ton van Maanen. Goedenavond. Goedenavond, Joost. Met Ton van Manen uit Gelderlandse. Hallo. Joost, uh, ik ben het maar gedeeltelijk met je eens. En als de Rabobank boten op zijn hoofd heeft, hebben we dat natuurlijk met z'n allen. Hè? Want de Rabobank die heeft voorzien in de aalsbaar grotere behoeften van consumenten. En daar hebben ze een product voor gezocht. Dus dat er 10% van de huizen af moet... Daar ben ik het direct mee eens. Maar dat betekent in mijn beleving dus ook... dat er minimaal 10% van de hypotheek afgaat. Oké, okay, oké. Okay. Nee, dat want op die manier ja. gaan we samen de trap op... maar ook samen de trap af. Dat lijkt mij een beter, beter voorstel... want anders te zijn, dan kom ik toch een en tekort in mijn portemonnee. Als je Ja, die doet. daarom. Maar ik bedoel, dat we mensen nou weer terug moeten... ik denk dat we daar wel overduidelijk zijn... Mm. maar dat betekent dus in de passiva en in de activa... dus nou, we houden ja. heel simpel ook die hypotheek... En wie, gaat dat, ton, wie gaat dat betalen? Als je het afwaardeert met z'n allen, dan moet er iemand voor betalen. Dan moeten de banken dat verlies nemen, zeggen. Juist, juist. Laat ik zo stellen, alle consumenten, dus alle huizenbezitters... Maar dat zijn, vergeet je niet, hè, ook de, de wonkbalcoöperaties en dergelijke... Die moeten dus ook daarmee terug, hè? Ja. Dus dat worden dus ja, ja. gigantische kostenposten. Ja, maar dat geeft niet, als je dat met z'n allen doet... En ook die hypotheek, dan hebben we met z'n allen een gat... Ja. En dat kunnen we daarna met z'n allen dichtlopen. Maar alleen als dat... Collectief met z'n allen kan. Dankjewel. Dus, uh, Russe ja. politicus, die gaan collectief. Collectief de trap af, zegt Ton van Maan. Daar bent u het eens mee eens. 081121. Uh, ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Reageert u maar. Alex Waterman Almere, de Rabobank, heeft boter op zijn hoofd. Uh, ik, uh, ik ben het daar ook gedeeltelijk mee eens, maar ik zou de stelling willen uitbreiden. Het is niet alleen de Rabobank die boter op zijn hoofd heeft, maar het zijn alle banken die boter op hun hoofd hebben. Kijk, ze hebben jarenlang kunstmatig die prijs op kunnen drijven... door heel erg makkelijk hypotheken te verstrekken. Mm. Zo makkelijk dat sommige mensen zelfs over, overhypothekerd zijn... veel te veel hypotheken hebben gekregen. Dat nu niet meer kunnen betalen. En dan nu gaan ze zeggen dat de huizen te veel waard zijn. Nou, bij ons zouden ze zeggen dat is een grote godspe. Een grote godspe, dat zegt u dan ervan in Almere? Absoluut. Ja, Alex, bedankt, bedankt daarvoor. André, André Kolen uit Rotterdam... Ja, goedavond meneer Heertman. Goedenavond. Ja, mijn behaal is: ik heb zelf een executaire verkoop achter de rug 30 jaar geleden. En dat brengt toch een grote problematiek in je leven mee? Ja. Vertel, mij, bent u het dus mee eens? Wat ik vertel, dat ik zeg de Rabobank heeft hier boter op het hoofd als het gaat om de huizenprijzen. De Rabobank is nog de minste tenminste slechter, maar inderdaad hebben ze boter op het hoofd. Op al die dingen. Ja, ik heb niks tegen de Rabobank precies, maar wel als een bestuurder daarbij dat pleidooi houdt. Van jongens met z'n allen 10% lager die huizenprijs. Dan denk ik, ja sorry, waar is het probleem ook weer mee begonnen? Ja, ja, nee, die huizenprijzen zijn absurd. Bedoel, en, en dan de, de mogelijkheid om een hypotheek te krijgen voor jongeren is een, is een groot probleem geworden. Dus ja. ja, als dat zo voort blijft duren, dan. Dan uh, gaat het verkeerd ook. Woning... Sorry, André Code, dat, dat brak ik misschien iets zo snel af. Maar er wordt veel gebeld. 0811-21 kunt u ook meedoen. Ik zeg naar aanleiding van het pleidooi om de huizenprijzen maar even 10% te verlagen met z'n allen. Wij, dus consument in feite. Dan zeg ik tegen de Rabobank terug: dan heb je boter op je hoofd. Want je hebt er zelf flink aan meegedaan. Jan-Willem Bossevan die zegt: hypotheekrente de aftrek zit verdisconteerd in te hoge huizenprijzen en banken hebben daarvan geprofiteerd geprofiteerd, beter ten hele gekeerd. Peter van der Waals twittert simpel, de gebakken lucht moet uit die prijzen, beter voor iedereen behalve voor de tophypotheekhouders vanaf medio 2008, daar zit hij misschien zelf in. Leen het bar is, twittert Eerdbans hebben we geen uitspraken van bankiers voor nodig, dat regelt de markt zelf wel en gratis en familie Veen, die zegt Eerbans probleem zat in de alsmaar stijgende huizenprijzen en dat niet algemeen werd erkend dat hier nooit ooit een eind aan zou komen. Goedenavond zeg ik tegen Filipien Vinken. Zij is van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en zij is daarbij vicevoorzitter van de vakgroep Wonen. Philippine, goedenavond. Goedenavond Joost. Dankjewel is, ja. dat je me wil ontvangen. Natuurlijk. Is wel... wel. Ja, sorry. Ja, <laughs> Gaan is meteen, ga meteen verbazingwekkend. los. verbazingwekkend. Ja. Ja, ja, wat vond je ervan? Een, een verbazingwekkend verhaal van de Rabobank vanochtend in het FD. Ja. Kijk, het is een bank die marktleider is. Hè. Die dus de meeste huizen ja. van Nederland heeft uh, gefinancierd. En uh, daardoor heeft die bank misschien zelf wel de, de sleutel voor de verbetering van de woningmarkt in handen. Uh, bovendien hebben ze de afgelopen maand een paar uitspraken gedaan die met elkaar nou niet heel, nog om zijn zacht gezegd niet helemaal struiken. Uh, eerst zou uh, uh, de markt de afgelopen, of de volgende vijf jaar, de komende vijf jaar maar liefst 20% dalen dan zou het de komende drie jaar 15 worden. En nu zijn opeens uh, de prijzen op dit moment al 10 te hoog. Dus ja, ja, begrijp jij het of begrijp nee, ik? Nee, ik kan er bijna geen taal van want ik geloof dat Arnoud Boot uh, toch ook niet echt op zijn achterhoofd gevallen. Die heeft het over 20 procent daling. Het rolt over elkaar heen wat betreft uh, de huizenprijzen en de gewenste omvang, uh, zeg maar de hoogte ervan. Uh, waar verklaar je dat uit, dat iedereen daar nu, nu ook zo, misschien zoveel onrust mee veroorzaakt? Nou, ik uh, zie een paar dingen gebeuren bij de Rabobank en dan heb ik het nu echt over uh, RaboLeaks hoor, want dit is, uh, dit is vrij nieuw. Jij noemt het RaboLeaks, ja? Ja, ja RaboLeaks, ja. Jij ziet er <laughs> nou, kwaaie wil achter, ik... ja. Nou, ik, ik denk dat, er, dat daar uh, iets anders achter zit. Hmm. En dat verklaar ik als volgt. Uh, de Rabobank uh, die heeft uh, opeens is uh, hypotheken geen speerpuntproduct meer uh, van de Rabobank. En dat is natuurlijk vrij kwalijk als je marktleider bent, dus uh, dat, dat de helft van Nederland uh, uh, op jou steunt. Maar ten tweede zijn ze aardig aangesproken door de AFM. En uh, als ik de Rabo-hypotheekadviseurs... Uh, dus gewoon de mensen die jou en mij zouden adviseren... als we ja. daar een uh, hypotheek zouden willen hebben... als ik die spreek, dan zeggen ze... nou, Philippine, echt het is drama om gewoon een dossier... nu door onze organisatie uh, te laten komen. Uh, vroeger mochten we vier gesprekken op een dag houden... En uh, nu kunnen we er nog maar één op een dag. De Rabo heeft alle uh, hypotheekdossiers naar, zi naar zich centraal uh, uh, getrokken. Ja. En uh, ik merk het ook aan mijn klanten. Joh, als die een huis hebben gekocht hè, en dan moeten ze financiering regelen. Nou, dat moet je binnen vier tot zes weken voor elkaar hebben. Maar als het vier weken duurt voordat ze bij de Rabobank terecht kunnen. denk je, ja, nou, die Rabobank die werkt ook wel mee dan hè, aan Precies. het uh, dalen van de prijs. Maar wat, ja. wat had het nu te maken met de financiële markt? Want je zegt de AFM, die heeft daar wat... wat... Ja. Kun je dat even toelichten? Nou, de AFM ja, is de autoriteit Financiële Markten en die controleert of uh, hypotheken netjes verstrekt worden. En dat is natuurlijk alleen maar goed. Maar de Rauwbank Bank heeft op drie punten wel, uh, wel uh, een aanzegging gekregen. Namelijk uh, bij overkreditering. Uh, ze hadden de spullen ook niet goed voor elkaar bij uh, advisering uh, bij overlijden. En ze boden ook niet uh, goede final, uh, goed advies bij uh, de hypotheekbeschermingsproducten. Hmm. Kijk, en als, je, als de AFM tegen jou zegt, nou je doet uh, het fout bij overkreditering... dan stop je natuurlijk direct met, uh, met, met alles wat ook maar lijkt op overkreditering. Dus, dus ze is zijn geschopt. Eigenlijk een ja. beetje een vlucht naar voren. Zij ja. willen daarmee ja. stoppen. Ze zijn dus zelf wel schuldbewust, zeg je eigenlijk. Maar zouden ze dan ook de sleutel hebben om hier wat aan te doen? Want nu is de roep vooral tegen andere mensen... En ze doen er wat aan en zelf staan ze met boter ja. op het hoofd in de zon. Ja, eigenlijk, wat wat banken kunnen doen is uh, is heel simpel, uh, eerlijk zijn over hypotheek en ook eerlijk zijn over aflossen. Um, de, iedere bank of ik, ik krijg van mijn eigen bank uh, twee keer per jaar. Hè, bij uh, in mei bij het vakantiegeld en in december bij als je misschien een dertiende maand zou krijgen een spaaractie. Maar geen bank zegt, uh, hey, je kunt ook aflossen hoor voor dat geld. Hè? Dus nu een aflosactie. Nou, er zijn allerlei uh, lastige drempels om, om af te lossen. Maar dat zou, het zou wel makkelijk moet zijn. Er moet veel meer worden gepromoot. Zou ja, ja, zou, ja, ja, het ja, ja. Ook, zou gepromoot kunnen worden? Ja, en, ja zeker. En, Oké, okay. en, en de rente, want daar wordt veel over geklaagd, dat, vind, dat zie je ook. Hè? De ECB, de, de centrale bank die rekent een lage rente, zij rekenen een hogere rente door, daar wordt flink aan verdiend. Is dat nog een, een, een, een schreeuw uh, waard om, om daar tegenaan te kijken ja. vanuit MVM? Nou, dat, dat, dat, dat, dat roept iedereen, hè? dat, dat uh, Vereniging Eigen Huis heeft laatst ook weer die oproep gedaan. Dus ik kan me ook voorstellen van waarom moet in Nederland nou de rente hoger zijn dan bijvoorbeeld in Duitsland? Nou, bijvoorbeeld. Dat, dat, ja, ja. Nou, He, dat is dus toch dat ook hypocriet? Ja. Nee, dat is inderdaad ook een van de sleutels. Dus, uh, dat kan ook. Dus moet ook een beetje bij zichzelf kijken hoor. En nou even jullie zelf, steek je ook zelf de hand in eigen boezem? Want jullie kunnen natuurlijk als makelaars ook de vraagprijs beïnvloeden door je adviezen enzovoorts en je, en je, en je, en je consult. Ja, dat is goed dat je me dat even uh, laat uitleggen. Want uh, je zei het zelf in je intro, hè? banken en makelaars. Ja, ik heb je erbij. Ja. Ja, ja, ja zeker. Nou, je kan natuurlijk één. En, uh, je kan natuurlijk een verkoper niet uh, uh, verwijten dat hij de hoogste prijs wil hebben. Dat is één. Maar in deze markt ben ik het heel met je eens. Je moet reëel prijzen. Want het is heel goed om dit verhaal nog eventjes gewoon lekker voor de Nederlandse radio te kunnen zeggen. Op het moment dat je uh, niet meer dan 5% boven de markt uh, prijst. He, dus je vraagprijs is altijd iets hoger dan de waarde van je woning. Als je dat niet meer dan 5% doet, dan heb je gewoon in het eerste kwartaal gewoon 25% kans om je huis te verkopen. Wordt het hoger, ja, dan loop je gewoon ja. eigenlijk veel minder... Uh, maar goed, de mensen moeten vooral omlaag. Dat zit er nu natuurlijk, met name mensen zitten zo ja. vast dat ze flink moeten dalen. En dat zien ze ook. En dat, vinden ze, ja. dat, dat willen ze niet met een enorme restschuld achterblijven zitten. Dat, dat is natuurlijk het probleem. Nee, een enorme restschuld, ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Nou. Uh, maar de, de, het gaat met name om de mensen die de afgelopen vijf jaar hebben, hebben ja. gekocht. En ja goed, de, dan zit je even wel even met de gebakken peren of op de spreekwoordelijke blaren. Juist. Maar ook daar kunnen de banken wat aan doen, Joost. Ja. Want uh, in hun eigen code staat dat ze uh, dat die restschuld mogen, mogen financieren. En dat doen ze gewoon niet. Dat gelijk. doen ze heel dus weinig. Ja, ja, ja. Dat doen ze heel waar. Nou, da niet eigenlijk. Nou, dat is ook een sleutel. Ja, Filip Jelenvinken, ja. blijf ja. even blijf luisteren hier bij Radio 1 Avondspits. Want we zijn er nog niet. 0800 1121 doet u ook mee. Ik zeg de Rabobank met het pleidooi. Dus dat de huizenprijzen wel eventjes 10% moeten gaan dalen. Die heeft boter op zijn hoofd. Want die heeft er zelf aan meegewerkt via het blijven verstrekken van kolossale hypotheken. rentes hoog laten zijn. Taxaties tot aan het plafond. Men heeft er eigenlijk gewoon aan bijgedragen. Dan is het wel een hypocriet pleidooi om te zeggen... jongens, die prijzen moeten we met z'n allen maar eens even gaan verlagen. En dan neem je de rest goed. Maar voor lief, Herman Hobert uit Apeldoorn. Goedenavond. Goedenavond. Vertel. Bedankt voor de tijd. Ja, ik vind het ook een gezamenlijk verhaal. En uh, laten we wel zijn, zoals met heel veel producten die in de markt gezet worden. Je kunt je vaak afvragen, hebben we dat nou echt nodig? Nee, sommige dingen worden vanuit een machine waar, laten we zeggen, het kapitaal ook zit, natuurlijk aangezwengeld om verkocht te worden. En uh, of de behoefte er dan is, uh, kun je je afvragen, soms wordt het ook gecreëerd. En ik denk dat de financiële instellingen daar wel een vinger in de pap hebben. Uh, de Rabobank zal dan misschien nog niet eens de meest extreme zijn, maar laten we wel zijn dat uh, de wereldwijde financiële crisis is wel door de financiële sector veroorzaakt. En daar staat natuurlijk de kleine man... Uh, is daar een schakeltje in, maar wel een hele grote... Groei. De kleine man is wel meegelopen, hè, in de stoet... van te optimistisch... Ja, maar optimistisch. logisch, want we ja. hoorde vanmiddag ook een discussie... Kijk, omtrent de regelgeving bij hypotheken... en hoe dat allemaal in elkaar steekt, dan weet ik veel wat... het diepste daarvan doorgrond... Uh, de gemiddelde hypotheeknemer zelfs niet. Klopt. En uh, men zou dat ook gaan vereenvoudigen... zodat die taal begrijpelijker wordt enzovoort. Nu wordt het dan uh, allemaal wel uitgelegd. Ja. En dan ziet het er heel goed uit. Ja, uh, ja luisteren. Ik denk... Dit is uh, ontstaan door, uh, een groot deel van de financiële crisis is geholpen door alle regeringsinstanties en noem maar op, noem maar op. Dat geld komt ook bij de mensen vandaan. En nou niet zeggen van, uh, de mensen moeten dit ook nog eens oplossen. Nee, nee ik denk dat daar een belangrijke staak ook ligt voor diegenen die nu geholpen zijn, nu ook het volk helpen. En dan kun je er op termijn weer samen van profiteren. Helder verhaal Herman Hober, dankjewel. De Rabobank heeft boter op zijn hoofd. Jelle de Wit, goedenavond Jelle. Goedenavond. Nou, Hartstikke goed dat jullie dit aansnijden. Ja. Uh, de Raadbank heeft inderdaad boter op zijn hoofd. Uh, uh, ze hebben te veel gefinancierd in de afgelopen tijd. Maar daar hebben we met z'n allen aan meegedaan. Ja. Dus het is niet alleen de, de schuld van de Rabobank. We hebben daar met z'n allen mee zeg Maar die had, die had natuurlijk wel de rol om, om mensen wel of niet goed mee te nemen. Als je stonden wel bovenaan de trap, om het zomaar eens te zeggen. Ja, klopt. Nee, maar ze financieren graag. Dus ze mm -hmm. hebben inderdaad op hun hoofd. Maar ik wil één ding eigenlijk nog even in de discussie inbrengen. Het, er wordt aangenomen dat de woningen te duur zijn. En dat, daar wil ik me toch wat vraagtekens bij zetten. Er is een heel grote groep woningen die wat duur zijn... Uh, dat zijn met name de wat duurdere woningen, woningen boven de 300.000 euro. Maar als je kijkt wat een woning kost om te maken, dan is veel van die woningen die zitten al op hun intrinsieke waarde zoals we dat noemen. Dus ja. eigenlijk de, de, de mensen moeten soms al meer waarde um, uh, verzekeren dan dat de woning waard is. Dus die woningen kunnen eigenlijk helemaal niet meer heel veel zakken, want je kunt het voor diezelfde prijs niet meer opnieuw maken. Dus is dat nou werkelijk woningen? zo? Want er zit toch veel gebakken lucht in die prijs, kun je zeggen? Dat zit hem op sommige plekken in het land, met name in de grond. Maar als ik kijk, in de, in, en dat is in de grote steden, is dat zo. Als nou, is is de grondwaarde is dan is het te hoog. Maar als je in de dorpen, in de kleinere kernen kijkt, en je kijkt naar een woning van 250.000 euro, dan eh, is, eh, zeker bij nieuwbouw, die woningen kunnen niet goedkoper worden. Want dat, dat, dan kun je ze niet meer maken. Nee, dan houdt het op. Dus dan dan, zit er dan als... houdt het op. Maar precies. Dan kun, je, dan kun je niet zeggen. Die procentverlaging is algemeen. Kun je, kun je niet stellen. Misschien is dat een gemiddelde trouwens. Je, Jelle de Wit, mag ik je danken? Uh, overigens ben je zelf vastgoeddeskundige. Dus dat is goed. Bent u zelf bankier, makelaar of huizenbezitter? Bel, bel op 0800 1121. De Rabobank heeft boter op zijn hoofd. Uh, Gerard Schotanes. Ja, Goedenavond, Joost. Geef met Gerard. Ja, Goedenavond, sorry, daar, daar druk ik een lijn even weg. Dank je, ja, ga je door. Nee, mee nee, nee, de Rabobank heeft boter op zijn hoofd. Uh, niet alleen de Rabobank, maar ik denk uh, alle banken wel. Uh, maar de klant natuurlijk ook. Uh, hebben, het, het is natuurlijk een, uh, een overeenkomst die twee partijen aangaan. Waar het nu op lijkt is als het schip gaat zinken, dat de ene partij zo snel mogelijk in de reddingsboot is en uh, goed looks like naar de naar de andere partij, en dat kan nooit de bedoeling wezen. De heer hm. Van Maan uit Geldermalsen zei heel duidelijk trap op, trap af. Ik denk dat dat een hele goede denkwijze is. Wat we met elkaar na moeten denken over uh, 10% eraf, ook zoveel procenten van de hypotheek af. Daar vind ik ook veel in oké. je moet misschien wel een oogschouw nemen ja. dat als je een oogschouw hebt van 500.000 euro, dan gaat 10% vanaf, dus 50.000 euro. Heb je een hypotheek van 30, 300.000 euro, dan gaat er 30.000 euro ja. dus. Dat is goed. Die Dat scheelt. en het is een klant van de bank. Dus laten we elkaar samen helpen om uit deze crisis te komen. Oké, okay, dank je Gerard. Samen de trap af. Rabobank heeft boot op zijn hoofd. Er wordt ook flink getwitterd. Uh, Eerdmans Joost. De waard de bepaalt als enige de waarde. Als die stil ligt, zakt de waarde vanzelf. Mijn inzien is een parallel met de herbouwwaarde. Hij is secure, zegt 10% is niets. Doen gewoon graag. Philips Schreurs. Twittert uh, Avondspits. Waarom geen enkele aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van al die kopers in de afgelopen jaren? Nou, die komen zeker aan bod. Rijk Prosman die zegt. De kopers beslissen de uiteindelijke prijs. En ja, het is goed mogelijk dat dit 10. Procent lager is dan de vraagprijs. Stijn twittert naar avondspits. Huizenbezitters moeten niet zeuren. Want als de huizen met 10% stijgen... dan hoor je de huizenbezitters niet. En Jeroen van Noord twittert... banken financieren alleen maar. Overheden betaalden daarentegen rekeningen uit. Veel te hoge huizenprijzen in plaats van uit de belastingen. Wat vindt u? Zit de ernaast, Of zegt u net als ik dat ze zelfs boter op het hoofd hebben? En met boter op het hoofd is het slecht in de zon staan? Zeg ik erbij. Arthur Wouters, Goedenavond. Goedenavond. Dag meneer Eertman. Ver, vertel. Ik wilde zeggen dat het niet alleen de huizenkopers zijn die de dupe zijn. Het, het is, het, het, de, de huizenkopers die hebben het eigenlijk niet gedaan, want die hebben niks te vertellen. Die kunnen alleen hun handtekening zetten. Het is de Nederlandse staat en alle banken, en vooral de Nederlandse staat die er mee wat dan is, na 2008. Twee, toen de euro werd ingevoerd, hebben ze het hele land opnieuw getaxeerd. Dan zijn er staats-taxateurs euh, rondgegaan ja, euh, ja. in de landen, overal. Tot in de uithoeken van Nederland. Ik woon in een uithoek in Zeers-Vlaanderen. Ook bij ons zijn ze geweest. Huizen werden ineens twee keer tot drie keer zo duur. Vier keer zo duur zelfs, in euro's. Een pand van 60.000 euro... Werd ja. 195.000 euro getaxeerd door de taxateurs. Na de invoering koren, van de euro, zeg je. Ja. ja, dat wordt aan de euro. Dat verwijt je, wijt je ook aan de euro. De invoering? Niet daarvan. alleen aan de euro. Dat is, de, de euro die heeft met die opwaardering niks te doen. Dat is de Nederlandse staat geweest die zich op dat moment enorm rijk heeft gemaakt. Te rijk heeft een gerekend. Rijk ballon, die okay. helemaal geklapt is. Arthur, en dat is mijn mening. Merci. Ik hoop dat iemand van de regering het hoort en dat ze er iets aan kunnen doen. Nou, ik dank u wel. Dank je zeer, Arthur Wouter, want die vraag wilde ik ook doorvragen aan, aan uh, Filippine, Fili die nog steeds aan de lijn is namens de Nederlandse Vereniging van Wakelaars. Filippine, uh, ik hoor eigenlijk mensen zeggen, samen de trap op en dan ook samen de trap af. Nou heb ik gehoord via via dat jullie begin april met een voorstel komen. Uh, wat staat daarin? <laughs> <laughs> dat heb ik me begrepen. Dat is een hele mooie vraag. Ja. Nee, nee, nee, we, uiteraard uh, zijn we met uh, als NVM in gesprek met, met, met, uh, met mensen... Die, uh, die, uh, die net zoveel uh, verstand hebben van de woningmarkt als wij. Eigen huis. Ja. Maar ook de woningcorporaties. Hè? En uh, ook de woonbond. Kijk, uh, en als we daarmee begin, begin april mee komen... dan ga ik daar niet uh, nu wat over zeggen. Jawel. Maar dat is gewoon heel heel verstandig. Een hele verstandige lijn. Uh, maar goed, dat dat ligt jullie... in de lijn van van um, uh, luisterkabinet, uh, zorg dat je wel iets over de woningmarkt zegt. Neem de onzekerheid weg, pak de hele woningmarkt aan. Dus niet alleen het fiscale verhaal, dus nee, niet precies. alleen maar de hypotheekrente aftrek, maar zorg ook, en dat is ook een grote zorg hoor, dat er een communicerend vat is tussen huur en koop. Als je nu tussen ja. de 30.000 en de 50.000 euro verdient, kom je zowel aan de, in, in de huurmarkt niet terecht als in de koopwoningmarkt niet terecht. Nou, als we dat probleem nou eens met elkaar oplossen... dat betekent dat er heel veel doorstroming komt. Zowel in de huur, als in de koop. Ja. En ja, maar dat overhuis, zijn toch ook fiscale... Dat, dat moeten ook fiscale maatregelen zijn. Dat kan je niet... Ja, nie. Nee, natuurlijk niet. Dan moet je, Als je, als je zegt hypotheekrente aftrek... dan zeg je ook huursubsidie. Dan zeg je ook overdagbelasting. Nee, ja, dan kom je ja, het hele dus spektakel ja, terecht. Ja, ja zeker. Okay, zeker ja. Filipine, zeer bedankt. Zin Filipine Vinken van de NVM, vicevoorzitter van de vakgroep Wonen. Bedankt voor je bijdrage. Avondspits, we gaan nog heel even door. Rabobank heeft boter op zijn hoofd met het pleidooi. ...van vandaag in het Financieel Dagblad. Uh, Rijk uh, Prosman, die twittert... ...hoe bedoel je goedkoper kunnen we niet bouwen... ...de grondprijzen kunnen ook naar beneden. Oehoe Boeroe zegt bijzonder... ...iedereen die vindt dat Griekenland zijn schulden terug moet betalen... ...vindt dat zijn hypotheekschuld wel wat omlaag kan. En Peter Klein zegt... ...intrinsieke waarde van woningen... ...grondwaarde is opgeblazen door de Finexwet ...in Duitsland kost een woning 100.000 exclusief grond. Zo kunnen, we er ook, uh, zo kunnen we er ook eentje bij zetten. Dirk van, Dirk van Maan nou, Is het er niet mee eens? Goedenavond Dirk. Even je, radio even je radio uitzetten als je wil. Sorry? Even je radio uitzetten, want het klinkt een beetje dubbel. Ga verder. Een staan. Oh, ga door. Uh, goedenavond. Hallo. Reageer. Nou, ik, ik, ik snap je stelling. Ik ben het er ook wow. wel gedeeltelijk mee eens. Maar um, aan de andere kant heeft natuurlijk niet alleen de Rabobank de vruchten geplukt... van het feit dat er grote leningen verstrekt werden... Maar over de hele brede linie zijn er natuurlijk mensen en bedrijven die daarvan geprofiteerd hebben. Hè? Jonge mensen die een hypotheek konden afnemen waar het misschien in deze tijd heel erg moeilijk is. Die dus jaren geleden wel de mogelijkheid hebben gehad om een stukje onroerend goed te kopen. Aan de andere kant zijn er ook heel veel bedrijven geweest die daarvan mee geprofiteerd hebben. Stel je voor uh, woninginrichters, keukenverkopers, uh, tuin, uh, overniers die tuinen aangelegd hebben, uh, kortom... Over een hele brede linie ja. van de economie hebben we er met z'n allen gedeeltelijk van meegeprofiteerd... Dat de banken bereid waren leningen te geven. Dat de huizen verkocht werden. Dat is de dus bubbel Ik vind het, ben ja. het gedeeltelijk met je eens. Die zegt: ja, de Rabank heeft nu boter op zijn hoofd. Omdat ze zeggen, nou, huizen moeten 10% precies, precies. Maar ik vind dat we er met z'n allen van geprofiteerd hebben. Dus vind ik ook dat we met z'n allen daar uh, de lasten van ook van moeten dragen. Dank je Dirk. Dat we met z'n allen uiteindelijk aan mee. Hartstikke goed. Die is eigenlijk: je vat samen wat een hoop bellers hebben gezegd, samen die trap af. We, hebben, we zijn ook de trap opgegaan is denk ik het motto van deze avondspits van vanavond. Ik kan nog even kijken, er komt iemand binnen. Remco Frank werkt bij de Rabo en is het er wel mee eens. Goedenavond, even kort als het kan Remco. Goedendag Joost, ik hoor je zeggen ik werk bij de Rabo, dat is niet het geval. Ik oh. ben gefinancierd. Middags oh, je zit bij de Rabo, sorry. Ik begrijp je? Nee, ja, ja, nee, Grimpen. Uh, ik volg met uh, interesse de discussie. Ja. Uh, ik ondersteun jouw mening. En dat komt omdat, zoals gezegd, uh, ik ben gefinancierd door de Rabobank. En uh, ze hebben op toen de tijd uh, voor zeven keer het jaarsalaris van mij en mijn vriendin gedaan. Uh, wij kunnen daar gelukkig tegenwoordig met bol bolwerken. Maar dat was natuurlijk uh, belachelijk, waar uh, vijf keer de norm was. En uh, ik dat eigenlijk al behoorlijk veel vind. Dus uh, ja, ze hebben boter op hun hoofd, want ze waren echt uh, gek bezig. Ja toch gek bezig. Jij bent, maar goed, je bent het eens met, uh, met het verhaal wat ik zeg. Ik ja, dacht dat je bij ja, de Rabo werkte, maar je werkte niet. Maar je hebt hem wel uh, bij je. Dank u zeer voor het bellen en twitteren naar, naar avondspits van vanavond. We hadden het over de Rabo en de bubbel in de huizenmarkt. Morgen weer een hele nieuwe stelling. U gaat zo verder met Kunststof. Daar zit acteur Bob Zwartje over de marathonvoorstelling. Herakles, morgenavond een nieuwe avondspits. Hopelijk spreken we graag weer. Tot dan. Met NOS Radio en journaal Elke dag de vragen bij het nieuws. Is dit een doorbraak? Wat was zijn verklaring? Ja, dat gaan we straks horen. Wat staat er nog meer op het spel? En dat is wat u betreft terecht of onterecht. Wat heeft u nou gekocht? Hoe groot zijn die financiële problemen? Dat was de moeilijke beslissing voor u. En eet u zelf veel brood? De vraag is hoe dat komt. Dat is in ieder geval het nieuws op dit moment. Het NOS Radio 1-journal. Ochtends met Marcel Oosten en Lara Rensen. Wat vindt u daarvan? Wij gaan het volgen. En smiddags met Lucella Carrasso en Tim Moverdijk. Kunnen we daar iets uit afleiden? Dat hoort u later in het Radio 1-journal. Radio 1. Ik ben benieuwd wat ze al wat te vertellen.